4 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag... heeft wethouders Richard de Mos en Rachid Kirnawi gevraagd om tijdelijk terug te treden. De taken van de twee worden overgenomen door de overige wethouders. De twee worden verdacht van omkoping en corruptie. De Rijksrecherche heeft in het stadhuis vandaag hun werkkamers doorzocht. Ook hun woningen zijn doorzocht. KLM heeft een CAO-akkoord bereikt met de vakbonden... voor grondpersoneel, cabinepersoneel en de piloten. Het akkoord komt na drie stakingen van het grondpersoneel... die tot flink wat annuleringen van vluchten leiden. Minister Schouten zal de veestapel niet halveren... zolang zij minister is, dat zei ze op het Malieveld in Den Haag... waar vandaag duizenden boeren bijeenkwamen. De boeren vinden dat ze het onrechte worden weggezet als milieuvervuilers. De eerste boeren hebben Den Haag inmiddels verlaten... en zijn weer onderweg naar huis... Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zeer zware avondspits. Geweld gepleegd door Nederlandse militairen in 1947 in Nederlands-Indië... is niet verjaard, dat heeft het gerechtshof in Den Haag beslist. Na eerdere vonnissen ging de Nederlandse staat in beroep... omdat de zaken zouden zijn verjaard. Maar volgens het Hof is er sprake van een uitzondering... omdat de zaken buitengewoon ernstig zijn... en de mate van verwijtbaarheid groot is. In het midden van Finland is een dode gevallen bij een aanval op een school waar beroepsopleidingen worden gegeven. Ook zijn er negen mensen gewond geraakt. De dader is gearresteerd. De politie zegt dat hij een mesachtig wapen en een vuurwapen bij zich had. Zijn motief is nog onduidelijk. De voormalige partijleider van de rechtspopulistische FPÖ in Oostenrijk stapt uit de politiek. Dat gebeurt na de grote verkiezingsnederlaag van zijn partij afgelopen weekend. Heinz-Christian Strache raakte in het voorjaar in opspraak... door een video die was opgenomen op Ibiza... waaruit bleek dat hij tot omkoping bereid zou zijn. Hij stapte toen al op als partijleider en vice-kanselier. Het weer vanavond blijft buiig. In de loop van de nacht wordt het vanuit het noordwesten vaker droog. Morgen een mix van zonstapelwolken en verspreid een enkele bui. Het wordt dan niet warmer dan 14 graden. Ook donderdag koel, met enkele buien, maar soms ook zon. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland stelt het nog niet zo heel veel voor qua drukte op de weg. De A5 richting Amsterdam. Dus knopen de Hoek en het Raasdorp. 3 kilometer en net geen 10 minuten vertraging. De A7 Zaandam horen tussen Zaandam en Purmerend. 5 minuten extra. En op de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland bij Breesanddijk. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Kwartiertje extra op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid rijdt het langzaam over 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 In het paradijs, zolang we samen zijn.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 de zon en de wiet loopt in mijn land All right now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent En ik wens dat je mijn morgen nog herkent 20 uur.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 Whoa. Uh -huh.